Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In een loods op een bedrijventerrein in Tilburg zijn bij een inval van de politie zo'n 40 vaten met een grondstof voor amfetamine gevonden. Volgens de politie zou daarmee ongeveer 6000 kilo amfetamine gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van ongeveer 2 miljoen euro. De huurder van de loods, een man van 42 uit Tilburg, is gearresteerd. Hij wordt er ook van verdacht chemisch afval in het riool te hebben gedumpt. De NS verontschuldigt zich voor het debakel met de Vira. Waarnemend NS-topman Robben zei op de laatste dag van de verhoren in de vira enquête dat de Vira daar te laat is gekomen. En toen hij er eenmaal was, heeft hij maar kort gereden. Dat was voor iedereen een grote teleurstelling. En de reiziger hebben we eigenlijk in de kou laten staan, zei Robben. Het is voor het eerst dat de NS zich op directieniveau verontschuldigt... voor de gang van zaken rond de Vira. PvdA, SP en GroenLinks willen het minimum jeugdloon afschaffen. In de Volkskrant schrijven ze dat ze met een initiatiefwet komen als het kabinet de lonen voor 18 tot 23-jarigen niet gelijk trekt met die van volwassenen. De drie partijen vinden het onacceptabel dat werkzame jongeren een beroep moeten doen op de bijzondere bijstand om rond te komen. De Belastingdienst is een verkennend onderzoek begonnen naar Airbnb, de website voor tijdelijke verhuur van particuliere woningen. De Belastingdienst vraagt zich af hoeveel belasting de dienst misloopt omdat verhuurders extra huurinkomsten niet opgeven. Het weer zonnig en het wordt 25 tot 30 graden. Later vanmiddag of vanavond bereiken de eerste buien het zuiden. Het kan onweren hagelen en lokaal is veel neerslag mogelijk. Komen de nacht en morgenochtend overal buien. De rest van het weekend is het vrijwel droog... met morgenmiddag en zondag geregeld zon. Maximum temperatuur morgen is 25 graden, zondag 21. Dit was het NOC. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. ZFM, Ik zeg het nog maar even, we praten met Henry Rueger. En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM voor. Met vandaag... Vandaag zijn we in afwachting van Hans Smit. Goedemorgen, luisteraars, voor het tweede uur van de Watertoren Sport. Hans Smiet, een van de architecten achter het Nederlands kampioenschap tennis. dat de club van Zandvoort afgelopen weekend haalde. In het eerste uur hoorde u Dick Suik. In het tweede uur is Hans Smiet onderweg naar de studio's aan de tolweg 10a. Ik zie hem binnenkomen. Wij draaien zijn muziek en we praten met hem over dat Nederlands kampioenschap van vorige week. Een geweldig gebeuren natuurlijk voor Zandvoort, maar voor de tennisclub en alle mensen eromheen. Geweldig succes geweest. Nederlands kampioen voor het eerst in de geschiedenis. En hij komt binnen, dames en heren. Daar komt hij, Hans Wiet. Goedemorgen, welkom. Je bent oh, nog helemaal bezweet. Ik kom net van de baan. Ja, en het is schitterend weer. We gaan genieten. We gaan de muziek draaien, net als Ellis Bergen. Dat deed 40 jaar geleden op dinsdagmorgen. Hier is het volgende nummer. met het liedje uit uh, de cd Alfred Jodokus Kwak. Want daar komt het eigenlijk uit, hè? Ja, en, uh, ja dat wist je. Uh, wist je dat? Twintig jaar helemaal van Veen, toch? Ja, daar komt het ook uit. Maar het liedje komt eigenlijk uit uh, de serie. wist ik niet, hoor. Nee. Ja, dat is leuk. Hans Smit is binnengekomen. Ja, Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Wat een geweldig resultaat, hè, vorige week. Ja, het was een uh, ongelooflijk leuk weekend. En uh, succesvol en... Uh, het leuke is dat het een beetje onverwacht komt. He, je, heel ver weg hoop je erop, maar uh, als het dan ook echt gebeurt... dan is het wel heel raar, heel apart, maar onwijs leuk om mee te maken. Maar ja, vorig jaar waren jullie al tweede. Ja, dat was nog onverwachter. Ja. Toen, uh, toen, ja, toen in de laatste dag konden we eigenlijk ook nog... Uh, tegen degradatie moeten, moeten tennissen... Alleen toen op een gegeven moment ging het, ging het lopen. En toen uh, plotseling stond je als vierde geplaatst. En toen uh, mochten we de playoffs meedoen. meedoen. Nou, en toen uh, zaterdag uh, wonnen we. En dan sta je in de finale. En dat was, uh, was nieuw. En dat was, uh, was verrassend. En, uh, alleen toen hadden we in de finale ja, een, een wat mindere start. Toen verloren we de twee dames, singles, allebei in twee sets. En dan werd het al heel moeilijk. Toen konden we er nog wel een hele spannende dag van maken. Tot en met de laatste herendubbel. Maar... Die dag waren zij net iets beter. Maar wel gewonnen van Leimonidas, de kampioen van een aantal jaren geleden. Ik geloof dat ze twintig keer kampioen zijn geweest. Ja, Leimonidas is, uh, is... Ik heb niet op die beker gekeken hoe vaak. Maar ik denk dat die uh, ja, een keer of twintig Nederlands kampioen zijn geworden. En dat had er ook mee te maken dat zij uh, de gemeente... Die heeft heel lang geholpen daar. Want die wilde gewoon een, een evenement ervan maken daar. Dus die kregen gewoon 20.000 euro van de gemeente per jaar... Ja, en dan uh, kan je een sterk team maken en dan, dan lukt het een aantal keren. Ja, Dick had het in de eerste uur ook al over de problemen die jullie hebben. Geen haal en uh, eigenlijk weinig steun. Maar steun was er wel in Amersfoort bij het kampioenschap. Hoeveel Zandvoorters waren er? Ja, ik, uh, ik denk iets van 200, 250 mensen uit Zandvoort. Die uh, toch in de auto zijn gestapt met z'n allen. En uh, je ziet het ook, er is op de KNLTB-site een klein, heel klein filmpje geplaatst. En dan zie je het laatste punt en dan zie je de hele achterkant is allemaal zand voor mensen. Die springen allemaal op en het is uh, als één groot feest. Schitterend gebeuren. U luistert naar Hans Smit in het programma De Watertoren Sport. Dat gaat over sport. Iedere vrijdagmorgen tussen 10 en 12. En we gaan zo dadelijk verder met Hans. We draaien ook zijn platen net als 40 jaar geleden op dinsdagmorgen van 11 tot 12 gedaan werd door Ellis Berger op de Nederlandse radio. En een van de platen die hierop staat is Father and Friend van Alan Clark. <laughs> een mooi nummer 7. Heb ik al mooi? Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along.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 En friend. Wat vind jij van die muziek, Ruud? Ja, ik vind, ja het zijn vriendjes van mij. Die ken ze goed. Ik heb, ik heb zelf jaren ook met zijn vader gespeeld. Met, uh, met Deen, dus zijn vader. En uh, alleen ken ik eigenlijk al vanaf dat ik nog in zijn luiers lag. Dus uh, dat <laughs> het zijn goede bekende. Maar ik vind het geweldig, dit, dit nummer. Dat is een doorbraak geweest. En dat vind ik uh, fantastisch uh, voor hem. Het is nu een van de grote jongens in Nederland. Hè? Ik en wil, ook het Zandvoort. Ja. Ik wil straks ook een stukje van jouw muziek horen. Het is bijna kwart over elf in de Watertoren Sport... waar we praten over het Nederlands kampioenschap tennis... dat afgelopen weekend door de tennisclub Zandvoort gehaald is. Het eerste uur hoorde u Dick Suik, collega van Hans Smit. Beiden hebben ze een tennisschool hier in Zandvoort. En wat zouden jullie graag willen dat er meer aandacht... voor die prachtige tennissport kwam van bijvoorbeeld de overheid? Ja, dat zou, dat zou mooi zijn. We hebben, ja, we hebben geen hal... Uh, Centerparks heeft nog maar twee binnenbaantjes Dus daar kunnen we bijvoorbeeld niet met onze top terecht Dat trainen we met, op zes banen tegelijk En uh, nou hoeft het niet gelijk zes banen te zijn Maar vier, uh, een accommodatie met vier indoorbanen Dat zou wel ontzettend helpen Kunnen onze leden ook gewoon Hoeven ze niet allemaal uit te waaien Naar uh, uh, Heemstede, Haarlem en omgeving Dan kan iedereen gewoon lekker hier ook binnen tennissen En uh, ja, dat zou al heel erg helpen je bent nu Nederlands kampioen. Ja, dus je, je bedoelt te zeggen... nu moet de je gemeente naar de gemeente toe. En, ja. Hè? Ja. ja. Ja, dat is wel een idee. <coughs> het hele sportbeleid hier is een beetje mager, hè? Nou, ik, ja, ik vind dat we hebben in het binnencircuit... we natuurlijk een, een prachtige voetbalclub liggen. De, de hockeyclub gaat goed. Zodra ook een stukje tennis en de golf... als je dat allemaal bij elkaar zou kunnen brengen... dan ja, dan heb je daar gewoon een, een mooi geheel waar, waar ik hopelijk uh, ook de voetbal nog wat omhoog zou kunnen gaan. En uh, dat het uh, gewoon een, een echt een, een sportklimaat gaat krijgen hier. Ieder dorp in de buurt, waar hetzelfde gebeurt als hier, hè, vis en bollen en uh, noem maar op, speelt hoog. Ja. Zandvoort speelt tweede klas. Ze hebben het net gemist. Dat is toch eigenlijk heel jammer. Heb je een idee hoe dat komt? Uh, nee, ik, ben, ik kom daar te weinig voor. Uh, ik heb uh, uh, volgens mij in 1985 voor het laatst in het eerste gespeeld. Toen ben ik naar HFC gegaan en uh, ja, helaas uh, nooit meer terug geweest. En ik volg het op afstand en het is wel ontzettend jammer dat ze het nu niet gehaald hebben. Want dat, dat kan ook weer een, een, een impuls geven van uh, er moeten wat meer mensen achter gaan staan en... Uh, maar ik, ik, het is moeilijk in te schatten, maar het is wel raar dat het overal wel lukt en hier nog niet. Ja, overal wel. Daar wonen dezelfde bolle mensen als hier. Ja. En die stoppen er wel geld in. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, ik weet bij de tennisclub dat het niet even makkelijk is altijd om de centjes bij elkaar te zoeken. Dat is echt, echt lastig. Het lukt ons altijd net wel, net niet. Alleen, uh, ja, wie daar, wie daar bij de, bij de voetbal achteraan gaat, daar, daar heb ik echt geen idee van. Maar het zou wel leuk zijn als, uh, als het wel eens een paar jaar zou lukken... en uh, minimaal uh, dat we hier weer gewoon hoofdklassen spelen. Het leuke is dat jullie als tennisvereniging ontzettend veel... toen dat, dat kampioenschap gespeeld werd in Amersfoort vorige week... Ik weet niet hoeveel zandvoorders er waren, maar er waren er heel wat, hè? Ja, ja, het leeft. Het leeft... Uh, uh, ik vind het... Uh, ja, ik... ik ik vind dat er nog meer mensen mee zouden kunnen van onze eigen tennisclub. Maar uh, ja, het was geweldig om te zien dat er uh, zo'n 200, 250 mensen mee zijn. En uh, als je onze spelers hoort, dan, uh, dan geeft dat ook net dat extra beetje steun. Die zei, uh, de, de eerste die heeft alweer een toernooi in het buitenland gespeeld... en dan stuur je een berichtje heen, gefeliciteerd. En dan zegt ze van, uh, ja, het was wel stil hoor, ik miste jullie steun allemaal wel. <lacht> Het is wel een hele leuke club, want de spelers kijken naar elkaar. Dat ja. komt in het tennis eigenlijk niet voor. Mensen gaan een boek zitten lezen in een clubhuis en zich concentreren op de volgende wedstrijd. Maar jullie zijn een eenheid. Ja, we hebben nou, het, het grootste gedeelte van het team speelt al vijf, uh, zes jaar bij elkaar. Uh, de jongens die zijn op een veertiende bij Zandvoort gekomen. En uh, ja, de dames die spelen ook al een aantal jaren. En wat je zegt is waar. Ik bedoel, iedereen moedigt elkaar aan. Uh, uh, ...Dik en ik zitten op het uh, op bankje om te coachen... ...maar het kan ook zomaar zijn dat er een speler gaat zitten... ...en uh, die blijft de hele wedstrijd zitten... ...en die helpt en die uh, coacht en die uh, moedigt aan. En uh, ja, al die supporters geeft dat net uh, dat laatste zetje... ...waardoor uh, ja, ze net even wat beter spelen dan gemiddeld. Dick in het eerste uur was erg... Uh, ja, ...complimenteus over anderen... ...maar zichzelf uh, in het zonnetje zetten wilde hij niet. Jij lijkt nu hetzelfde te klinken... Toch noemen ze, je Mr. Zandvoort. Waarom? Nou, ik, uh, ik heb foto's dat ik vier jaar oud ben en dan uh, zie je mij uh, ruim onder het net staan. Zo groot was ik en toen, uh, ja, toen liep ik daar al rond. En toen uh, was ik aan tennissen met mijn vader. En uh, ja ik ben er uh, eigenlijk nooit meer weg geweest. Je bent uh, als speler nummer 2 van Nederland geweest in de klasse 12 tot 16 jaar. Je hebt de Europese kampioenschappen gespeeld tot, tot, en, met, tot en met 18 jaar. En je blijft bescheiden. Maar je bent samen met Dick Suik... Hans Smit, Mr. Zandvoort... architect van het Nederlands Kampioenschap... voor de tennisclub Zandvoort. Gefeliciteerd. Dankjewel. We gaan naar muziek. Toepasselijk nummer voor je. You're the inspiration. Chicago. And I want you here Sport, waarin we praten over het tenniskampioenschap... van de Tennisclub Zandvoort van afgelopen weekend. We deden dat het eerste uur met Dick Suik... en nou met Hans Smit. Jij bent met Dick die tennisschool. Ja. Je bent uh, jarenlang zelf... Uh, uh, toptennisser, zeg maar. Vanaf je zestiende speel je geloof ik al in het eerste. Ja, ik geloof dat ik zestien was. En uh, het grappige is dat... Uh, uh, twee jaar later werd Dick mijn trainer. Dus die heeft mij ook nog als speler meegemaakt. En toen... Uh, toen zijn we samen eigenlijk al uh, gaan lessen. Toen, uh, toen heeft hij uh, tennis intensief bedacht. En dat, uh, ja, daar ben ik eigenlijk zo ingerold. En toen gaven we uh, samen, hebben we lesgegeven daar. En uh, toen ben ik uh, wel nog met het gaan doen om mijn diploma's te halen. En uh, daarna ben ik uh, eigenlijk teruggekomen bij Zandvoort en uh, niet meer weg geweest als J trainer. Jullie school loopt als een trein hè? Ja, dat gaat hartstikke goed. We hebben uh, heel veel jeugd. We hebben ook goede jeugd, want uh, we zijn dan wel Nederlands kampioen geworden afgelopen weekend. Maar dit weekend uh, hopen we met het meisjesteam Nederlands Hello. kampioen te worden. We moeten naar Venlo, benen. Maar goed, uh, dat zou het, uh, het succes nog completer maken. Dat is heel mooi. Over Nederlandse kampioenen gesproken. Het is niet de eerste keer dat er één bij antwoord was, want jij bent drie keer kampioen geweest. Ja, maar dat, is met, maar dat was met het zaterdag team. Dat, uh, dat is een iets, iets minder niveau uh, op de zaterdag. Maar daar hebben we altijd gewoon ook hele, echt hele leuke teams gehad. En uh, zijn we ook drie, drie keer uh, Nederlands kampioen geweest, ja. U luistert naar uh, Hans Smit, tennisleraar in Zandvoort. Architect achter het kampioenschap van de tennisclub Zandvoort afgelopen weekend in Amersfoort. Wij praten met hem over de sport. We luisteren naar zijn muziek. Toen Graceland 25 jaar later gevierd werd... toen kwam Paul Simon met een heel erg mooi nummer. Daar gaan we naar luisteren. A man walks down the street.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 in een zonovergrote Zandvoort. De studio's van ZFM. En dat is aan de Tolweg in Zandvoort. Kabel 104.5. De Watertorensport. Met nu te gast Hans Smit Nederlands kampioen geworden met de tennisclub Zandvoort... afgelopen weekend. Ben je, ben je alweer een beetje nuchter? Ja, het, het, het, het, ik moet zeggen het duurde even voordat het doordrong. Maar uh, uh, het besef uh, is er wel. En het... ja. Uh, Volgens mij loop ik de hele dag met een grote glimlach in de ronde nog. Ja, en hoe wordt het ervaren op de vereniging? Hartstikke leuk. Ik bedoel, iedereen die, uh, die stopt even en die feliciteert je... en die uh, zegt wat goed en wat gaaf en uh, wat leuk en uh, wat een mooi succes. En uh, ja, het is echt, uh, iedereen uh, heeft het ook gevolgd. We stonden daar, uh, we werden gehuldigd en uh, ik kwam de baan af en ik had... Uh, 38 berichten van allemaal mensen en uh, oud-trainers en, en weet ik het wat, die me feliciteerden. En uh, ja, dan, uh, dan besef je wel dat het, uh, dat het hartstikke uniek is wat we gedaan hebben dit weekend. Het wel een boost ook, denk ik. Ja, tuurlijk. Het is, uh, ja, ik bedoel, we zijn, uh, nu ben je alweer aan het dromen van, we hebben volgend jaar de play-offs op park. Nou, dat, uh, ten eerste is dat... Uh, ja, je moet dan bij de beste vier eindigen. Want het, ja. zal, het kan je niet gebeuren dat je vijfde wordt... en, uh, en niet aanwezig bent uh, als je de play-offs op je parkt hebt. Dus daar moeten we ten eerste voor zorgen. Maar als we, als we daar zouden staan... dan uh, weet ik zeker dat het een ongelofelijke happening gaat worden. Hartstikke leuk. We hebben het gehad over jouw drie uh, Nederlandse kampioenschappen... bij de Zaterdag Heren. Maar je hebt ook een aantal jongeren tot die titel gebracht. Kun je daar even iets over vertellen? Uh, ja, ik... Uh, ik ben eigenlijk begonnen met uh, dat Andrea van der Heurk op de negende bij Zandvoort kwam. Die uh, heb ik jarenlang getraind en begeleid. En het, uh, hetzelfde een paar jaar later met Diederik de Groot. Dat waren twee uh, grote talenten. En uh, die zijn allebei op hun achtste negende begonnen. En die uh, zijn allebei Nederlands kampioen tot en met 18 geworden. En uh, Andrea is toen uh, het circuit ingegaan. En die heeft dat, uh, ik denk een jaar of vijf, zes uh, goed gedaan. En die heeft uh, vooral in de dubbel veel successen geboekt. Uh, Diederik is helaas op zijn achttiende afgehaakt. Uh, maar dat was ook echt een, echt een heel groot talent. En echt heel jammer dat hij niet uh, volle bak ervoor gegaan is. Maar uh, ja, dat was, uh, ja, was superleuk om te doen. Een hele, hele proces van opleiden. En uh, tot, uh, tot en met Nederlands kampioen, inderdaad. Je bent ook succesvol als coach. Want dat Nederlands kampioenschap, dat was niet je eerste succes, hè? Je hebt eigenlijk al een aantal keren meer die play-offs gehaald. Ja, volgens mij uh, is dit, was dit de vierde keer. En uh, in 90 of 91 was het de eerste keer dat we de halve finale haalden. Dat was nog dat Michiel Schapers bij Zandvoort speelde. En toen hebben we, ik geloof, op een paar games in de halve finale verloren. En later hebben we dat uh, in Rotterdam. Hebben we ook nog een keer uh, de, de halve finale op een setje verloren. Dus het was tot nu toe drie keer net niet gelukt. En uh, nou, vorig jaar uh, finale gehaald en nu uh, eindelijk gewonnen. We hebben Hans Smit in de studio. Hij is een van de architecten samen met uh, Dick Zuik van het Nederlands kampioenschap dat de tennisclub Zandvoort... afgelopen weekend haalde. Maar hij kan meer. Hij wordt gezien als de beste recreant van Nederland, deze Hans Smit. En hij kan ook aardig voetballen, daar gaan we het straks over hebben. We gaan eerst luisteren naar Afrika. En jij wil waar. Ja, lekker. I hear the drums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 heb wel Toto van het album Toto 4 en het nummer dat heette Afrika. Op bijna van de half twaalf een zon overgrote Zandvoort aan de Tolweg waar onze studio's staan. We praten met Hans Smit en Hans Smit is de man die vorige week met zijn tennisclub samen met uh, andere coach Dick Suik Nederlands kampioen werd... Maar het is ook een, een, een waar sportman. Want waarom noemen ze jou de beste recreant van Nederland? Uh, ik denk omdat ik nooit uh, prof ben geweest met tennis. En uh, altijd hier uh, in Zandvoort ben blijven hangen. Ik heb altijd hier competitie gespeeld. Ik ben uh, ooit wel eens twee jaar benaderd om uh, ergens anders eredivisie te gaan spelen. Maar dat uh, heb ik uiteindelijk niet gedaan. En uh, uh, altijd mijn clubje uh, trouw gebleven hier. En... Uh, ja, wel door het hele land. Uh, ik weet, ooit is er een, uh, was er een A-lijst. Dat waren de beste spelers van Nederland. En dat, die lijst was, uh, was 30 personen. En ik geloof dat ik van 18 daarvan wel een keer gewonnen heb. <laughs> maar uh, ja, kennelijk niet, uh, net niet fanatiek genoeg geweest. Nou, ik denk dat het daar niet aan gelegen heeft. Ik denk dat het gelegen heeft aan je andere passie. Voetbal. Uh, dat speelde ook mee. Uh, op het moment dat het uh, uh, september werd, dan uh, ja, wilde ik weer voetballen. En uh, dat is inderdaad, voor mij is dat een hele, altijd een hele moeilijke keuze geweest. Ik uh, moest altijd het voetbalseizoen voortijdig afbreken. Ik miste altijd de laatste twee wedstrijden, want dan begon mijn tenniscompetitie. Dus ik, uh, ik, uh, ik, ja, ik deed het uh, twee, uh, twee uh, helften per jaar, was ik met een andere sport bezig. Uh -huh. En dat is eigenlijk niet combineerbaar? Nee, nee. Dus, uh, dat zie je nu ook bij de jeugd. Er wordt nu... Uh, Eigenlijk op 12-jarige leeftijd worden ze eigenlijk al gedwongen om keuzes te maken. Want uh, ook kinderen van 12 jaar die uh, trainen 12 tot 14 uur per week al voor tennis. Ja. Dus dat is echt heel veel. Ja. Jij was een grote talent ook in het voetbal. Je begon bij Zandvoort. Ja, ik heb bij uh, mijn hele jeugd bij Zandvoort mee gespeeld. Uh, op mijn 18 in het eerste gekomen. En uh, toen uh, zijn we kampioen geworden. En toen ben ik. Uh, heb ik twee jaar bij Haarlem een contractje gehad. Ben ik ben samen met Piet Keur naar Piet Haarlem Keur. gegaan. Alleen daar heb ik eigenlijk nooit mee gevoetbald daar, Want ik uh, geloof dat we in de eerste beste oefenwedstrijd tegen het eerste wonnen. Het tweede met 3-2. Twee. Toen maakte Pieter, volgens mij, maakten ze alle drie. En die zat zo bij het eerste. En uh, ik heb eigenlijk alleen maar in tweede gespeeld. Maar je had ook een grote concurrent, toch? Ja, ik, had, uh, ja, ik uh, kon eigenlijk op drie plekken spelen. Ik speelde of laatste man linksback of linkshalf. En in het eerste speelden daar Martin Haar, Alwin Leisner en Wim Ballem. En die gasten waren gewoon echt hartstikke goed. Dus uh, ja, uh, die waren nooit geblesseerd, dus nooit echt een, een kans gekregen. Maar die jongens waren gewoon beter. Er was toen een club heel blij dat het jou niet lukt om in het eerste te komen. En daar ging je spelen. Ik ben, uh, ja, daarna ben ik naar HFC gegaan. Dat was uh, eigenlijk, uh, speelden daar allemaal jongens die ik goed kende. En dat had ook te maken met het grote zaalvoetbaltoernooi hier. Dat was natuurlijk een, een evenement hier. En uh, op een gegeven moment werd, werd er aan me gevraagd of ik niet naar HFC wilde komen. Die waren gedegradeerd, notenbenen naar de onderbond. En toen, uh, nou, toen zijn we daar met een, een aantal jongens heen gegaan. En volgens mij zijn we vijf keer op, ja, op rij gepromoveerd. En uh, Ontzettend leuke club. en uh, Ik ben daar ook nooit meer weggegaan. Ik speel daar nog steeds in de, in de klassieke veteranen. Ja, nou, Je hebt tien jaar in het eerste gespeeld, hè? Ja, Zoiets. En je stond dus eigenlijk aan de basis van het succes van nu. Ah, is wel heel lang geleden. Nou ja, kijk, we hadden vorige week John Pell hier. Die was tien jaar trainingscoördinator, winnaar van de Rinus Michels Award. Die was ook al zo bescheiden, maar die heeft eigenlijk aan de basis gestaan van het feit dat bijvoorbeeld de A-junioren nou naar de tweede divisie promoveren. Ja, ja het is. Uh, AFC doet het echt ontzettend goed. Ik uh, ga. Nou, ik probeer eigenlijk alle thuiswedstrijden te kijken nog. Ik vind dat hartstikke leuk. En het is, uh, die hebben een ongelooflijk goed seizoen gedraaid. Die draaien gewoon volledig mee in de topklasse. En uh, nou ja, goed, als ik daar een klein beetje aan meegeholpen heb, dan, uh, dan is dat mooi. Nou, leuk. Bescheidenheid zie je de mens. Trouwens, als je als vierde eindigt in het eerste jaar topklasse, dan ben je wel wat, hè? Ja. Denk je dat er meer in zit? Moeilijk. Uh... Vooral het tweede jaar zal heel, heel lastig worden, denk ik. Ik denk dat je heel erg uh, uh, moet hopen dat ze een goede start hebben. Dat, dat helpt altijd. Als je uit de eerste drie wedstrijden per ongeluk zeven punten pakt... dan denk ik dat je automatisch wel weer mee gaat draaien. Maar wat ik super leuk vind, is dat uh, er zijn een aantal jongens weg En ze halen gewoon uh, bij amateurclubs... halen ze gewoon uh, goede jonge jongens van 2, 23 weg. En ze gaan niet uh, uit het profvoetbal... Uh, Jongens halen, dus ik, uh, ik hoop dat ze gewoon weer uh, hartstikke goed meedraaien volgend jaar. Zij Hans Smit onze gast vandaag in de Watertoren Sport. Ze noemen hem ook wel Mr. Zandvoort. We praten met hem over sport, we luisteren naar zijn muziek. Hier is Extreme More Than Words. Now that- Die werk hier van uh, Extreme. In het programma De Watertoren Sport... dat we vrijdagsochtends tussen 10 en 12 uitzenden op ZFM. Uw radiostation op 104.5 of 106.9. De gast vandaag, de mannen achter het kampioenschap... van de tennisvereniging Zandvoort afgelopen weekend in Amersfoort. Dick Zuik in het eerste uur en Hans Schmid in het tweede... En Dick moest iets voor 11 weg, want hij moest gaan trainen. En jij moet zometeen ook iets eerder weg, Hans. Want je gaat ook weer iets bijzonders doen. Ja, om 12 uur moet ik nog een, een uurtje de baan op. Ik heb een, uh, uh, iemand die uh, gaat de tenniscursus doen. En uh, die uh, moet het eigen niveau moet omhoog. Want uh, morgen uh, beginnen de toernooien alweer. De competitie is nu afgelopen. Dus morgen gaan de toernooien van start en... Uh, ja, wil je die cursus in mogen stappen. Dan zul je een bepaald niveau moeten hebben. En uh, daar moet hard aan gewerkt worden. Dus uh, ja. we gaan zo weer naar de tennisbaan. En dan je wil niet zeggen wie het is. Want ze speelde in het eerste van Rood-Wit. Hockey. Ja. ja. Dus? Het is, uh, oh, mag, uh, de... nou, het is Jamie de Boer. Ja. En die, uh, die wil het tennis weer oppakken. En uh, die heeft, uh, heeft een paar jaar in het eerste van Rood-Wit gespeeld. En die pakt nu dat tennis weer op. En wil de cursus gaan doen. En, uh, dus die uh, gaat uh, aan de slag. En als u wilt zien hoe dat gaat, ga naar het tennispark De Glee... waar dus volgend jaar het Nederlands Kampioenschap gespeeld wordt. Want het Nederlands Kampioen van dit jaar organiseert voor volgend jaar. Dat wordt een evenement, hè? Ja, dat wordt uh, ontzettend leuk. Dan uh, heb je op zaterdag krijg je de halve finales op je park. Dus dan wordt er op vier banen gespeeld. Dus er zullen tribunes moeten komen. Uh, het wordt een, een hele happening. Er zullen tenten moeten komen, want je moet uh, de toeschouwers uh, kunnen ontvangen... Ik, uh, ik denk zelf in deze omgeving waar uh, ja, een hoop tennisclubs zijn... Uh, ik verwacht dan uh, dat er wel duizend man op het park uh, rondlopen... en uh, die kunnen genieten van echt heel mooi tennis. Nou zijn jullie een vrij grote tennisvereniging... maar je zult het met je eigen leden allemaal niet aankunnen. Heb je mensen nodig? Heb je hulp nodig? Om, de, om het te organiseren? Nee, ik denk dat, uh, dat, uh, dat we dat uh, zelf gaan doen. Uh, ik denk wel in... Uh, in samenspraak met de gemeente. Die zullen, ik denk dat dat ook voor de gemeente een mooie, een mooie reden is om... Uh, Zandvoort staat toch op de kaart uh, in Tennisland op het ogenblik. En uh, het is natuurlijk wel een, een heel mooi evenement... wat je binnen je gemeente kan halen. Dus uh, dat moeten we inderdaad met z'n allen samen gaan doen. Ja, een geweldige Zandvoort-promotie kan het zijn. Zeker als het op tv komt. Ja. Uiteraard, dat is, uh, als je nu ziet wat er, wat er gebeurde de, de afgelopen twee dagen nadat we inderdaad Nederlands kampioen zijn geworden. Hoeveel uh, publiciteit en aandacht dat heeft opgeleverd. Dan, uh, ja, dan moet dat alleen maar nog veel mooier en nog, veel, uh, uh, nog mooiere promotie voor Zandvoort kunnen zijn volgend jaar. Tijger Hans Smit, hij is een van de twee architecten met Dick suik achter het Nederlands kampioenschap tennis. Dat de tennisclub Zandvoort afgelopen weekend in Amersfoort behaalde. We praten met hem over sport en we luisteren naar muziek. En zoals ik eerder begrepen heb, is onze technicus Ruud Jansen hier een aantal keren te gast geweest bij de tennisclub. Ja, ik ken dat gebouwtje wel hoor. Ja, is... diverse grote feesten meegemaakt daar. Maar heb je daar Irene ontmoet of is dat toeval? Da nee, dat nee, Irene is een ander verhaal. Dat, uh, dat... Misschien ken je de serie De voorzijde Zagen nog? Ja, ja dat, dat, dat was in de 60s hè, bij de Farah, werd het uitgezonden, zwart-wit. Prachtige familiekroniek, de Foresight-zagen naar de boeken van John Goldsworthy. En eh, daarin speelde Irene, dat was eh, Neri Down Porter, een prachtige, prachtige vrouw. Dat zal je ook wel wat zeggen, Henny, toch? Nou, dat ik niks. Ah, ah. Nou, dat was echt een plaatje om te zien. En uh, ik voelde mij op een gegeven moment een keer Sooms. En uh, toen heb ik dit nummer geschreven. Ik was dus geïnspireerd door de Vorsitzamen. Hier is Irene, de... Irene. Van Ruud Jansen. Your doorbell, I don't see you. I'm knocking on your window, but why do I do? You won't let me in. I'm gonna catch a cold. I've treated you bad, now I see it's my fault. I hear you play the piano, the music by Chopin I wish I could see your fingers touch the keys now and then But I only hear the notes that reach me very loud Are really right. Van een CD waar ik eigenlijk nog steeds trots op ben. Een CD die ik samen met Sheryl Duyf. en uh, nog wat mensen gemaakt heb. toen ik uh, 30 jaar in het vak zat. Een CD 1998. Dus. Bijna vijf minuten voor 12. Bijna het eind alweer van de Watertoren Sport. waarin we te gast hebben Hans Smit. Hans, we hebben het over tennis. Naar aanleiding van jullie Nederlands kampioenschap van het afgelopen weekend. Hoe zit dat met buitenlanders? Want jullie hebben de. Minder dan andere verenigingen. Ja, we spelen het liefst zonder buitenlanders. We spelen het liefst gewoon met eigen, ja, eigen mensen... die we opgeleid hebben op Tennisclub Zandvoort. Nou is dat hartstikke moeilijk. Um, maar we hebben drie ontzettend goede jongens. Kevin Scott en Tellen Griekspoor. Tellen is de jongste, die is 18 jaar. Die heeft dit jaar uh, zijn debuut gemaakt in de eredivisie. Heeft alle vier zijn dubbels gewonnen. Dus daar verwachten we volgend jaar een hoop van... En uh, we hebben Nederlandse dames die uh, uh, gewoon echt uh, erg goed... Ik denk dat die dames ondertussen uh, vierde en, en zesde van Nederland staan. Uh, internationaal uh, tussen de 200 en 250 van de wereld staan. En we hebben één buitenlandse heer, dat is Christophe Vliegen. Die is uh, uh, dit jaar voor het derde jaar bij ons. En uh, ja, dat is echt een uitzondering, maar dat is ondertussen een echte Zandvoorten. Hij traint die jongens van Griekspoor... En uh, die hoort er echt helemaal bij. Hoe moet ik me dat voorstellen? In het voetbal is een transfermarkt. Daar betaal je geld als je iemand wil hebben. Hoe zit het in tennis? Nee, niet. Je moet uh, lid zijn van de vereniging. Dus op het moment dat iemand uh, geen lid meer is... Uh, moet je voor 1 december opzeggen. En dan kun je gaan en staan waar je wil. Leuk. Interessant. Morgen is een heel belangrijke dag weer voor jouw vereniging. Ja. Want dan gaan de meiden naar Venlo. Ja, morgen gaan... Uh, aan ons meisjesteam 12 tot en met 17 jaar. Dus dat kan tot en met 17 kan daarin gespeeld worden. Die spelen half finale voor het Nederlands kampioenschap. Daar zit uh, Bente Spee in. Die, sta, die is nummer 1 van Nederland tot en met 12. Die komt uit Haarlem. Uh, we hebben Melissa Boyden hier uit Zandvoort. Die staat 4 of 5 van Nederland. Uh, Mimi Israël speelt daarin. Die woont ook in Zandvoort. En Eefje Franke die komt uit Vogelenzang. Dus dat is allemaal best uh, uit de buurt. En die uh, spelen zaterdag de half finale. En dan hopelijk zondag ook om het landskampioenschap uh, tot en met 17 jaar. Zou dat mooi zijn? Ja, dat zou fantastisch zijn. Wat denk je zelf? Ik denk dat ze een goede kans maken. Ze hebben, uh, zijn in de, in de reguliere competitie bovenaan geëindigd. Het zijn twee pools, dus ze spelen nu tegen de nummer twee van de andere pool. En uh, ja, hopelijk uh, moeten we zondag naar Venlo om hen weer te gaan aanmoedigen. Leuk zijn, hè? Zijn Hans Smit. we praten hier vandaag over, uh, over tennis in de Watertorensport... Jij moet gaan trainen. Wij gaan er zo langzamerhand uit. Want het is uh, vlak voor 12. Het is een fantastische dag. Hartstikke bedankt. En gefeliciteerd nog met je Nederlandse titel. Dank jullie wel. Leuk, man. En dit was het programma De watertorensport met Henny Ruggert. We gaan naar het nieuws van 12 uur. Daarna zeer van luncht.